De verkoop van nieuwe auto's is in de afgelopen maand voor het eerst dit jaar licht gedaald. De 44.500 verkochte auto's betekenen een lichte daling ten opzichte van september vorig jaar. Het gedaalde consumentenvertrouwen is de belangrijkste oorzaak van de dalende verkoop. De autobranche kampt ook met langere levertijden uit verschillende landen. Ondanks de daling belooft 2011 nog altijd het beste autoverkoopjaar van de laatste tien jaar te worden. De best verkochte auto's in september waren Volkswagen, Opel en Ford.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 In de Randstad staat er file op de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen Viana en Nieuwegein 5 kilometer door werkzaamheden. Op de A16 Breda Rotterdam loopt het vast tussen de knooppunt de Ridderkerk en Terbrechtseplein in 6 kilometer. Heeft te maken met de aanrijding op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Daar staat tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Kroosweg 2 kilometer. Na een aanrijding zijn daar twee rijstroken dicht. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden vanaf knooppunt Ridderkerk via de A15, de A4 en de A20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 you are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 Wat een fijn plaatje zeg Rosé Royce En uh, daarvoor de je Jocelyn Brown een van de beste zangeressen ter wereld En Somebody Else's Guy En uh, Goedemiddag en uh, welkom bij een nieuwe entertainment view Voor deze uh, nieuwe, nieuwe maand Oktober, 1 oktober 2011 Is het Goedemiddag Helaas zonder Roy ik, uh, ik, denk dat, ik heb hem niet gesproken. Ik dacht hij zou je wel zijn, maar helaas is hij er niet. Maar ja, dat maakt niet uit. We gaan er gewoon een heel leuk programma van maken. We, ik heb uh, heel veel nieuwe muziek. Kan je een aantal, uh, aantal uh, titels geven. De nieuwe van The Cooks komt eraan. De nieuwe van Whalen. Whalen natuurlijk bekend van uh, Wicked Way. Komt binnenkort met zijn nieuw album uit. En ik heb nieuwe uh, muziek onder andere van Beyoncé. Nou uh, vind ik Beyoncé die zijn niet heel erg leuk, maar dat nummer die ze nu heeft uitgebracht... doe een beetje denken aan die oude disco-classics van vroeger. Dus, ja, is een soort van uh, Jocelyn Brown eigenlijk. Voor de rest uh, veel informatie, aantal nieuwsberichten en uh, het radiofragment uh, van de week. We gaan uh, Entertainment View een aantal weken lang oude radiofragmenten van bekende DJ's uitzenden. En uh, wie, het dit, uh, wie het deze week is, hoor je straks... Maar jouw plaat is natuurlijk ook welkom. Je kan, uh, je kan bellen. 023-573-1969. Dus 023-573-1969 voor jouw favoriete plaat. Deze hoef je niet meer aan te vragen. Een van de beste dansplaten op dit moment. een nieuwe van David Guetta. Samen met Sia is dit Titanium.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 De nieuwe van Waylon Natuurlijk bekend van het album Wicked Ways En natuurlijk ook van zijn hit Wicked Way Ook uh, had hij uh, veel hit met uh, de single Hey and Happy Song En dit is zijn nieuwe single The Escapist En binnenkort schijnt hij met een nieuw album uh, te komen Met uh, allemaal van zulke vrolijke liedjes En het album is uh, deels ontstaan door, uh, door fans die konden stemmen via zijn site Konden stemmen en uh, die liedjes die er uh, dus uit zijn gekomen, komen dus terecht op dat album. Leuk hè? Misschien een leuk nieuwtje om te weten. Zometeen hoor je de winnares, of de beste zangeres van Nederland. Hoor het zometeen naar Robbie Williams. En Buddies. God gave me the sunshine, I got laid on a, line. What a day, what a day in your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 We Liverpool stop the form and the fantastic say <laughs> Johnny J en Ken Stop Movin' Klein probleempje hier in de studio, we hebben geen internet Ja, dat is enorm vervelend, geen internet Ja, en uh, hoe moeten we nu verder? Ja, geen idee Ik denk dat ik maar gewoon lekker verder uh, plaatjes ga draaien die met zomer te maken hebben Want uh, buiten is het natuurlijk heerlijk weer, je ziet het natuurlijk En we houden gewoon dat genre aan Wat dacht je van de Icy Brothers en het prachtige Summer Breeze. <laughs> Zomer van ZFM. ZFM zal 106.9 FM. ZFM. krijgen, een van de beste zangers van de wereld, ik zei het net al, Jocelyn Brown. Maar nu samen met Incognito en Always There, hoor je. Ik zei het net al, we hebben een probleem met het internet, het internet ligt er namelijk uit en ik had een aantal leuke fragmenten opgezocht van onder andere een hele jonge Glennis Grace, maar ja, als luisteraar heb je dan uh, ja, weinig aan eigenlijk. We gaan het proberen op te lossen en tot die tijd uh, draai ik allemaal lekkere muziek. En veel nieuwe muziek. We hadden uh, zo meteen een nieuwe van Beyoncé. Maar dit is de nieuwe van The Cooks.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 But you're going <laughs> home alone, aren't you? <sighs> Cause I'm not here. een heel leuk nieuwsbericht over Pink kunnen staan. Helaas, ik heb geen internet, dus het kan niet. Dan draaien we alleen een muziek. De nieuwe, van, nou ja, nieuwe de nummer van Pink hoorde je You plus Our Hand. Even, uh, even een chill muziekje. Op deze zaterdagmiddag. En wonder boven wonder. Mensen opgelet. In de studio aangekomen. Roy! Ja. Zo, zo, zo. Wat een aankondiging. Wat een deed. aankondiging, hè. Alsof je op de televisie ging, gala staat. Ja, ja, ooit wel een wens, hoor. Ja, ga je een, uh, wil je een eigen programma maken met... Uh... Misschien ooit wel, maar misschien niet uh, zelf presenteren, maar wel, uh, wel uh, schrijven. Dat lijkt me wel een keer heel erg leuk. Het is lang geleden dat we jou hebben gesproken, tenminste, op, op die radio. Ja. Hier bij ZFM. ja. De eter moest even wennen aan je stem weer. <laughs> ja. Want je hebt een hele drukke tijd gehad. Ook een hele leuke tijd God, gehad, soms, hè? Dat is niet echt. Vertel eens wat. Uh, want de laatste keer dat ik je sprak was via de telefoon. Dat was de dag voordat je ging trouwen, volgens mij. Of een dag na? Nee. Of een week, nee, een week weken nee. ervoor? Uh, nee, uh, misschien een paar dagen ervoor. Want daarna heb ik niemand meer mee gesproken. Want mijn telefoon is uitgegaan. Oh ja, dat was nee, dus nee, die staat een het. Er is altijd een spectacle gegaan. Die heeft mijn telefoon beheerd. Maar, uh, Ja, getrouwd. Hoe is het nu? Goed hoor Ja? Nog ja. steeds uh, lekker op de bank met z'n tweeën? Nog steeds gelukkig Hartstikke mooi. Want het was een hele leuke bruiloft, hè? Ja, het was... Topfeest. Ja, heel erg topfeest. Drie weken geleden is dat alweer. Of bijna vier zelfs alweer, hè? Want ik ben ook nog naar Turkije geweest daarna. Maar in ieder geval het feest was echt super deluxe. De, de, natuurlijk om drie uur trouwen in het raadhuis. Het, het hele plein het stond vol. Dat weet jij ook wel Rudy. Daar was je bij. Ik was erbij, hè. En, ik sta zelfs um, op de foto, hè? Ja, <laughs> en... Um, en daar uh, ja toen begon uh, uh, de trouw, uh, de, de, de, de, de, de, de ceremonie uh, in het Raadhuis. Uh. En dat was natuurlijk wel heel erg lachwekkend. Ja, hè? dat is echt heel leuk. Vond was, die, uh, ik vond die vrouw die dat deed, die ceremoniemeester. Ja, ja, meester dat, Rizzo, hoe noem je dat nu? Dat was de vrouw van uh, Fred Spronk. Okay, en uh, Fred Spronk niet. is uh, de taxichauffeur hier in Zandvoort. Okay. Die zijn taxibedrijf. heeft. En uh, die vrouw die deed het zo mooi. Ja, die deed het ook met humor. En het was gewoon heel het grappig. Het was een cabaretier leek het wel. Ja. En, en het was gewoon hartstikke mooi gedaan. Want wij hebben van tevoren een gesprek gehad. Wij weten wat we gezegd ja. hebben. En we weten ook vast wel... Alles wat mee werd genomen, hebben wij gezegd. Maar het werd op zo'n man manieren gebracht, dat het gewoon har hartstikke grappig was. Ja. Zoals ik had, uh, moest een mailtje sturen, uh, waarom ik met Din trouw. En uh, dat heb je ook gehoord. En dat, dat was gewoon, uh, ik ben een, een droog kloot daarin. En uh, ik stuur gewoon een droog mail, een mailtje. Precies dat hele mailtje wordt voorgelezen. Dus uh, beste, ik weet even niet hoe het heet. En dan ging het verhaaltje door. Groentjes Roy. Klaar. Zo ging het ja Ja zo ging het inderdaad En uh, dat ik ook op, Dat mijn vriendin had geschreven Ja hij heeft zo'n blik als uh, Dobby Ja je hond <laughs> <Ja. laughs> Nou nee, iedereen lag dubbel ja. ja Dat was wel erg leuk In ieder geval Als mensen de trouwfoto's willen zien Dat kan hoor www.standvortfoto.nl Oké okay, nou leuk dus daar staan ze op uh, ja. Joop van Ness was er ook bij Dus dat, dan kom je natuurlijk weer uh, Dan kom je zeker weer uh... Ja En dan uh, ga je lekker uh, Naar Turkije natuurlijk Sinds een beetje ziek geweest ja, want ja, dat was is uh, op huwelijks. Maar Ding was ziek daar. Ja, ja Ding was ziek. Oh, dat is dus, vervelend. Uh, ja, jij bent getrouwd, hè? Dus. Uh, Laat je ring eens uh, zien. Ja, ik zag ja, dan hem even kunnen de luisteraars niet zien? Nee, maar ik, ik, ik wil ken. hem even zien. Ah, prachtig. <laughs> prachtig. <laughs> dus uh, toen ik terugkwam naar Turkije, kon ik meteen, meteen meedoen aan de scootmobielrace. Oh ja, hoe was dat? De mobiliteitsdag. Op hoe het was dat? Ja, dat was hartstikke leuk. Dat was uh, verkijken. Dat was uh, 21, uh, 21 september uh, op het circuit. En. Um, ja, dat was gewoon echt uh, heel erg leuk georganiseerd voor die gehandicapten. Vooral mensen die in een scootmobiel zitten, mensen die in een rolstoel zitten of mensen in een rollator, die gingen tegen elkaar racen. En de prominente Zandvoorters, waaronder Gerard Kuiper en Klaas Koper, waren uitgenodigd. Uh, om uh, mee te doen aan die mobiliteitsdag En uh, ik deed ook mee. En, uh, het was hartstikke leuk om te doen. Speciaal voor die mensen. Ze hebben denk ik hoop uh, lol gehad om ons. Want uh, mijn scootmobiel ging Was jij de terug. jongste die meedeed? Ja, ik was de jongste. En ik was de sloomste die meedeed. Nou, dat lag natuurlijk aan de scootmobiel. Die was de sloomste? <laughs> ja, het, uh, het, mijn karretje ging niet zo Die anderen gingen harder dan mij. Oké. Okay. Dus ja... Uh, ja, en daarna toch veel meer, hè. Dat niet. Het is echt een hele heftige... Ja, maar wel een leuke tijd toch? Met je talentenjachten ja, in. Uh, talentenjacht, in... In... yes, er natuurlijk ook nog. Ja, nou, te gek is, toch? Uh, ja, dat is heel erg leuk. Het zijn allemaal wel, uh, wel leuke berichten en uh, goed om te horen. En uh, weer blij dat je terug ja. bent. Misschien nog een klein leuk dingetje. Uh, uh, volgende week zaterdag uh, uh, tussen 10 en, uh, 10 en 12 is Goedemorgen Zandvoort. En daar zal ik ook een interview geven over een, uh, over een evenement die terug gaat komen in Zandvoort, per 28 klein oktober Klein tipje. Of mag je dat niet vertellen? Ah, het heeft met de microfoon te maken natuurlijk. Het, heeft, het is dus gewoon weer een zangshow. Een talentenjacht. Het is weer een nieuwe talentenjacht, maar dan nog groter. Nog groter? Het kan okay. nog groter, Uri. Nou ja, we horen het um, binnenkort en zo snel mogelijk van jou. Hartstikke leuk. Het is um, tien voor zes. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Het, wat voor gevoel is het vandaag? Bord op schoot gevoel. Heel, heel goed. En even een kort nieuwsbericht, want uh, Glennis Grace... Is verkoos als dus beste zangeres van Nederland. Dat, uh, ja, ze werd de op 29 september. De uh, tijdens de uitreiking van de Buma NL Awards bekendgemaakt. En dat uh, was voor de tweede keer voor haar. De mannelijke winnaar was uh, Gerard Joling. Ik heb geen kracht me voor. En gaat <laughs> natuurlijk echt enorm goed met uh, Glennis Grace. En daarom is ze hier. Dit is afscheid. Ah. Brown. En It's a Man's World. En Roy, die zit hier in de studio, en hij, zijn meteen The Voice of Holland. En uh, dan denk je natuurlijk aan uh, Charlie, hè? Ja, bijvoorbeeld. En die andere jongen die meedeed. Het is echt een hele goede plaat, James Brown, It's a Man's World. En daarvoor die uh, Glenys Grace uitgekozen tot beste Nederlandse artiest aller, ff, aller tijden. Van, uh, van het jaar, hè? Beste zangeress ja. van het jaar. Ja, ja, ja. En zij heeft It's a Man's World ook gecoverd. We hebben haar nieuwe album One Night Only. <middels> zometeen de tweede uur van Entertainment View met uh, het oude radiofragment. Een nieuw item, weet je nog niet Roy. Maar we doen elke, elke week een, uh, een oud legendarisch radiofragment. Bijvoorbeeld de Boersjes van Edwin Evers of uh, Telefoontereur oh, van uh, dacht, Robert Jensen. Ik dacht voor ons. Nee, dat, <laughs> dat zullen we de mensen niet aandoen. <laughs> Zie je het voor je? Ja, ik weet die ene uitspraak. Dat, tweede... vol, dat die meneer van zijn achterna. Oh, je zit bijna tegen nieuws aan, Sorry. Ik zit bijna een het nieuws van, ja. Tweede uur, vertel het maar. Ja, is goed. Maar, um, en uh, natuurlijk Popse Henry, hij vertelt ons wat er is gebeurd op Showbiz nieuws. Ook komt uh, Michael Jackson eraan, de nieuwe van Beyoncé. Het beste danceplaat op dit moment, de nieuwe van Avicii, Levels. Komt er ook aan. Enrique, Asha, this is What a dirty girls, all around the world.